Hierom van Kamer met het internationaal. Oekraïne heeft toestemming gekregen van Amerikaanse president Biden. om Amerikaanse lange afstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen rond het Witte Huis. De inzet van de raketten werd lange tijd beperkt door de VS. om verdere escalatie tussen Rusland en het Westen te voorkomen. Oekraïnse president Zelensky drong er langer aan op het inzetten van de lange afstandsraketten. Die hebben een bereik van 300 kilometer. De manier waarop de asielopvang is geregeld in Nederland... vergroot de gezondheidsrisico's voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Dat staat in een studie van het Erasmus MC. Bijna de helft van de zwangere asielzoekers die werden gevolgd in het onderzoek... kwamen pas na twaalf weken zwangerschap bij zorgverleners terecht. Daardoor konden belangrijke tests niet op tijd worden afgenomen. Ook kwam het voor dat vrouwen vanwege capaciteitsproblemen... geen medische intake kregen bij aankomst in een AZC. De politie heeft 45 verdachten in beeld voor ernstige geweldsmisdrijven in Amsterdam... rond de wedstrijd ajax maccabi vorige week donderdag. Onder hen zijn ook Israëliërs. Negen mensen zitten vast op verdenking van strafbare feiten. Die hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. De politie zegt veel beeldmateriaal te hebben gekregen... en roept betrokkenen op om zich te melden. Op basis van de beelden die worden geanalyseerd... verwacht de politie meer aanhoudingen. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in de Duitse Ochtroep zijn alle zes die in zitten om het leven gekomen. Afgelopen nacht kwam een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht, nadat de auto vermoedelijk in een slip was geraakt. Bij het ongeluk, net over de grens bij Enschede, brandde één auto helemaal uit. Volgens de Duitse politie gaat het om het zwaarste verkeersongeval ooit in de regio. Het weer tot besluit. Buien, eerst vooral in het noorden, later in het hele land. Vannacht is het een graad of drie. Morgen is bewolkt en in de loop van de dag regent het. Het wordt ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in de regio, namelijk op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem heb je bijna tien minuten vertraging.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 ...derde programma van In Gesprek Met. Mijn naam is Ben Veugen. Voor dit programma sprak ik met Buddy bij Defensie. Hij is sergeant-majoor, veteraan, verbindelaar. Dat is een militair die verantwoordelijk is... ...voor de radio- en netwerkverbindingen... ...tijdens oefeningen en missies. En nu vooral werkzaam als recruiter. Ik kwam Buddy tegen op LinkedIn en ging hem volgen. Zo raakte ik steeds meer op de hoogte van wat Defensie allemaal doet. Uh, want Defensie is via Defensie.nl tegenwoordig zeer transparant over wat het in deze spannende tijden op verschillende fronten uitspookt. We gaan luisteren en we hebben net al geluisterd naar uh, eens even kijken. Just Because I'm a Woman van Dolly Parton en... Het is een beetje country muziek en dat komt door Buddy. Want ik heb hem natuurlijk gevraagd naar zijn muziekkeuze. Het is ook zijn programma, ik maak het alleen maar. En, um, nou, en dat is eigenlijk die country muziek, die, die ken ik niet goed. Dus voor mij is het een leuke ontdekkingsreis. We gaan weer naar muziek luisteren. Dit keer van Abelie Harris, Red Dirt Girl. 2001 Red Dirt Girl. Dan nu naar het interview met Buddy bij Defensie. Buddy is zijn voornaam, zijn echte voornaam, maar opvallend genoeg geen achternaam. Klopt, uh, er is maar één familie met mijn achternaam, dus voor veiligheidsredenen mag ik mijn voornaam gebruiken. Okay. Nou ja, het, het klinkt als een klok natuurlijk, Buddy bij Defensie. En ik geloof dat heel Defensie je uh, ook wel zo kent. Uh, ja, het is eigenlijk een soort uh, ja, merk geworden. Ja. Inderdaad. Buddy, um, laten we bij het begin beginnen. Waar stond je wieg? Rotterdam. Ja. En um, groot gezin, kom je uit? Uh, vader, moeder, één broertje, twee zusjes. Oh. Uh, hoe kon je je jeugd samensvatten? Bijzonder. Okay. <laughs> Bijzonder. Ja, je lacht erbij, maar ik. Uh, ik heb begrepen uit, uit uh, uh, bijvoorbeeld, uh, kom ik straks nog op terug... op je 24 jaar bij, bij Defensie. Het was niet zo leuk. Nee, daarom was het ook bijzonder. Ja. Het was een, uh, een harde leerles, laat maar zo zeggen. Op een jonge, uh, op een jonge leeftijd uh, ja, volwassen moeten worden. Ja. Oké. Okay. Um, voordat je bij Defensie uh, ging, heb je toen nog eigenlijk andere dingen gedaan? Zo, voordat ik in Defensie ging, heb ik gewerkt in een snackbar... Ik heb gewerkt bij een, een telecombedrijf en toen was dat Defensie. Okay. Ja, want ik vraag het eigenlijk omdat ik dacht van, dat je ook nog bij de politie had gewerkt. Nee, ik heb gesolliciteerd bij de politie. Oh. Maar gelukkig is dat nooit, nooit wat het geworden. Okay. Gesolliciteerd bij de politie en toen gesolliciteerd bij Defensie? Nee, dat was eigenlijk uh, gelijk Defensie. Toen ik de eerste mogelijkheid kreeg, dus toen mijn achttiende, gelijk gesolliciteerd. En waarom? Ik wil altijd militair worden, vanaf het jongens af aan. Oh ja. dat, dat, uh, als jongetje, jonge buddy had zoiets van ik wil militair worden. En dan nog speciale voorkeur voor uh, een van de drie onderdelen? Nee, eigenlijk niet. Toen ik uh, opgroeide was het eigenlijk, ja, wat je altijd op tv zag, weet je, was uh, natuurlijk uh, de landmacht of army, laat ik het zo zeggen. Dus uh, dat is in mijn uh, hoofd blijven hangen. Ja, ja. Uh, bijzonder. Um, nou, en nu ben je inmiddels, ik zei het net al, 24 jaar bij Defensie. Vorig jaar november, dus bijna een jaar geleden, heb je uh, een feestje gehad. Uh, ik vond het bijzonder, waarom 24 jaar bij andere bedrijven is het 25 jaar? Uh, ja, we zijn een militair organisatie. Bij ons is het 12, krijg je, je bronzen medaille. 24 je zilvermedailles medaille en 36 je gouden medaille voor trouwendienst. Oké, okay, dat werkt dus heel anders. Wat grappig. 24 jaar bij Defensie, je hebt nogal wat gedaan bij Defensie. Valt wel mee, ja, bij militairen moet natuurlijk om de 2, 3 jaar wisselen van functie, uh, zo ga je ook specialiseren in je wapen of dienstvak, dus uh, ja, dan doe je automatisch veel. Ja dan wel, ja. <lacht> je kan niet zeggen ik ga 10 jaar uh, bij uh, verbindingen zitten. Ja, wel ik, zit gewoon, ik heb heel mijn leven bij de verbindingsdienst gezeten, alleen ik heb wel van functie steeds gewisseld. Ik ben binnengekomen als soldaat Zodiac. Hè, dat was het oude verbindingsmiddel die wij toen gebruikten. En daarna ben ik naar de Koninklijke Militaire School uh, getrapt, even tussen aanhalingstekens. Uh, toen ik dat ga ben ik naar 11 Tank gaan En heb ik uh, in dat uh, korte interview wat had verteld: 11 Tank. Vanaf 11 Tank ben ik naar Luchtmobiel gegaan. Van Luchtmobiel ben ik naar de schoolverbindingsdienst gegaan. Uh, weer terug naar luchtmobiel en nu werving. Mm. Dus uh, redelijk veel dingen gedaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dat, dat is denk ik dan misschien ook de kracht van Defensie. Dat je zoveel dingen kan doen binnen Defensie. Jawel, want het houdt je scherp. Hè? Want als jij uh, heel je leven één functie doet, waar blijft de uitdaging? Mm. Hè? Dus je wordt eigenlijk zien, je komt bij ons binnen. Je, je, je start op een bepaald niveau en daar ga je hem gewoon in doorgroeien. Mm. Eerst ben je gewoon uh, soldaat, daar ben je corporaal, groepscommandant. En uh, dan goede je door. Dus je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Uh, is het dan zo dat je uh, daar eigen initiatieven in uh, kan tonen? Dat je zegt van: Nou ja, ik, de drie jaar zijn om, ik uh, moet toch wel wat anders gaan doen? Of is, zijn het zeg maar je superieuren die jou die drie jaar gevolgd hebben en denken van: Nou, uh, je kan. Misschien pas je daar beter op je plaats. Dat is uh, situatieafhankelijk. Kijk, sommige militairen laten zien dat ze het kunnen. Die, worden, die vallen dan op. En die zeggen, van, hey, wacht even, dan worden ze erin begeleid. Maar de meeste militairen van, hey, ik, ik heb me drie jaar gediend. Ik kijk gewoon uh, wat ik leuk vind. Mm. Want je kan natuurlijk een, een bepaalde loopbaan uh, voor jezelf creëren. Maar als jij een bepaalde doel hebt. Bijvoorbeeld, stel voor je wilt generaal worden, wijze van spreken. Moet je bepaalde functies gedraaid hebben. Mm. En moet je ook... Uh, nou ja, geselecteerd worden, laten we zo zeggen. Zou jij generaal willen horen? Kan ik niet. <laughs> ja, nee. Ik ben manschap als manschap begonnen, dus voor mij is dat niet weggelegd. Ik zou het denk ik ook niet willen. Dat is wel heel veel verantwoordelijkheid. Mm. Let's Daar hebben we net naar geluisterd en Murray is in de Canadese mevrouw... die pop en onder andere ook country liedjes zingt. En dit was volgens mij toch meer pop dan country. Maakt niet uit. Wij gaan terug naar Buddy bij Defensie. En nu over zijn huidige rang van Buddy. Je bent nu sergeant-major. Uh, is dat dan zeg maar uh, ja, het hoogste wat je kan halen binnen Defensie... Voor mij, uh, ja, ik, had, ik, ik zei altijd uh, toen ik manschap was, weet je, korporaal is mijn eindrang. En als we kijken, we hebben soldaat, korporaal, sergeant, sergeant 1, sergeant majeur, adjudant. Uh, dat is eigenlijk de manschap en onderofficieren. En dan starten de officiersrangen. Oh, okay. Dus uh, ik denk dat het voor mij ja, mijn eindrang gaat worden, sergeant ja, ja. Maar dus geen adjudant? Misschien, ja, ik heb nog maar 15 jaar te gaan. <laughs> ik mag 60 op pensioen. Dus uh, ik zie het wel. Weet je? Ik ben al blij dat ik zo ver ben gekomen. Ik had het zelf nooit gedacht. Oh, okay. Okay. Ja, had je eigenlijk van tevoren zelf niet het idee van wat je loopbankcarrière zou zijn bij Defensie? Eigenlijk niet. Bij mij was gewoon, ik wil gewoon voor Defensie werken. Hè, en dan specifiek de Koninklijke mag. Want uh, ik had eigenlijk gesolliciteerd voor gewondenverzorger. Oh, ja. Chauffeur gewonden verzorger. Alleen tijdens mijn sollicitatietraject. Uh, de persoon die mij begeleidt. He, wacht even. Jij hebt ervaring met uh, IT. ICT. Waarom wil je geen verbindingsdienst doen? Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, ja, nu uh, 24 jaar. En uh, 11 maanden verder. Uh, ik ben verbindelaar. Ja, ja, ja, ja, ja. Nog steeds. Dat, dat, dus dat blijft eigenlijk als een rode draad. Door je carrière heen lopen. Ja, voor mij wel, weet je, want de verbindingsdienst, echt letterlijk verbinding maken, niet alleen uh, met materiaal, maar ook wat ik nu doe met werk als recruiter, uh, mens met defensie, vind ik gewoon geweldig. Ja, precies. Uh, je bent uh, vijf keer uitgezonden geweest, zoals dat heet. Dat lijkt mij uh, best wel heftig, want uh, hoe zie je dat zelf? Dat is raar, want ik vind dat niet heftig, dat hoort bij het werk wat ik doe. Heet je, als militair zijnde worden wij natuurlijk getraind om uh, ja, op het hoogste geweldspectrum te kunnen acteren. En dat is eigenlijk wel uh, ja, kers op het toetje. Want ja, daar oefen je wel heel je leven voor. En ik heb geluk dat ik vijf keer ben weggeweest. Maar er zijn ook collega's die nog nooit zijn weggeweest. Waar ligt dat aan? Uh, eenheid waar je zit. Sommige eenheden gaan vaker op uitzending dan andere eenheden. Nou, ik heb bij Luchtmobiel uh, uitzendingen gedraaid. Twee keer Afghaanse heb ik met hun gedraaid. Met verbindingseenheden heb ik met, uh, in Bosnië gezeten. Zelfs met de schoolverbindingsdienst heb ik in Bosnië gezeten. Dus de kansen zijn er. Ja. Weet je? Alleen uh, ja, je moet het geluk hebben dat je bij de juiste eenheid zit. Ja. Dus het, uh, maar wordt het dan aan je gevraagd? Of uh, je krijgt gewoon de mededeling buddy over een maand uh, moet je of zo, uh, ik noem maar een x-termijn, uh, klaarstaan? In principe, wij militairen worden gewoon aangewezen. Daarvoor draag je het pak. Dat is het verschil tussen een, een militair en een burgermedewerker bij Defensie. Burgers worden niet uitgezonden. Tenzij je een hele specifieke ervaring of achtergrond hebt. En dan word je gewoon gevraagd. Dat was ook in Afghanistan gebeurd. Ik had collega's, burger, collega's van, hey, uh, we hebben jouw expeditie nodig. Uh, wil jij uh, op missie? En we werden dan gemilitariseerd voor die periode. En had hadden we toen ons ondersteund in Afghanistan. Ja. Maar wij als militairen, wij worden gewoon aangewezen. En hey, jouw rekening mee. Uh, over zoveel tijd uh, ga jij die kant op. Zo was ook mijn binnenkomst bij mijn eerste eenheid. Uh, bij 119 Divisie Verbindingsbedieningskomtje. Ja. Ik kwam binnen. En ik kwam gelijk de miljoen tegen. Hé, jij bent een van mij. Oh, by the way. Uh, november gaan we naar Bosnië. <laughs> dus oké. <okay. laughs> ja, <je>? ja maar <laughs> joh. Ja, ja, ik kwam net uit de opleiding, weet je. Ja. Dus, uh, maar dat zal ik ook nooit meer vergeten. Dat. Nee, dat snap ik. Want ik, dan, dan giert de adrenaline toch door je lichaam. Ja, ik was gewoon blij, weet je. Ik, ik kwam net bij de eenheid, nog helemaal niks. En dan, ik wist dat ik uh, op missie ging. The summer we found love growing wild on the banks of the river on a well-beaten path. It's funny how those memories they last like strawberry wine. Seventeen, the hot July moon, saw everything. The first taste of love. Oh, beat sweet September When he had to go A few cards and letters and a long distance call We drifted Taste of love Hart uh, van Sarah Vargas, uh, draai ik een liedje Strawberry Wine. Met Billy praat ik verder over zijn missies als militair naar het buitenland. En je was natuurlijk uh, ja, jong, avontuurlijk ingesteld. Uh, nu heb je een, een partner en een kind, dus dan zit je er misschien niet meer zo op te wachten. Nou, uh, <laughs> ze zochten vrijwilligers voor een missie. Oké. Okay. Uh, dat is uh, Begin 2025 en daar heb ik me vrijwillig voor opgegeven. Okay. Dus ik weet niet of het kan worden, maar ik heb me wel voor opgegeven. Bossing was dus je eerste uh, missie. Um, hoe ga je daar naartoe? Is het dan je, je, je, je bent getraind, je, je voelt je fit en sterk. Um, wist je wat je te wachten stond daar? Nou, voordat wij op uh, missie gaan, krijg je een missiegerichte opleiding. En dan gaan wij voor een aantal weken gaan wij naar. Uh, I, so, hallo, Harskamp. Harskamp uh, heb je daar een school voor uh, uitzendingen, laat me het zo zeggen. En dan word je helemaal voorbereid voor het misgebied. Welke groeperingen ze daar, wat heeft daar plaatsgevonden, wat kan je wel doen, wat kon je niet doen. Dus we waren echt wel goed uh, op voorbereid in uh, welke gebieden we kwamen. Ja. En qua geweld, dan trek ik het even breder: van Bosnië naar Afghanistan. Dus... Daar zie ik denk ik dan ook nog wel een verschil tussen, tussen uh, wat voor geweld je tegen kan gaan komen. Dat is zeker. Hè? Bosnië, wij waren natuurlijk net na de burgeroorlog. Wij waren daar natuurlijk voor de uh, wederopbouw. Dus dat was heel anders dan Afghanistan. Afghanistan heb ik daar 2006, 2007, 2007, 2008 heb ik daar gezeten. Dat zijn uh, eigenlijk de ja, opbouw van kamp Holland. Dat was iets heel, heel anders dan Bosnië. Okay. Oh, dus jullie stonden, jij stond met je collega's echt aan het begin van kamp Holland. Nou, dat is dan ook wel, uh, wel een bijzonder om dat uh, opjes je CV bij te kunnen schrijven. Jawel, want uh, ik zal nooit vergeten. Ik stapte uit het Black Hawk uh, helikopter, stapte ik uit. Dat was de helikopter van in dit is Chinook. Uh, was er was nog een zandvlakte. En hoe langer je daar in de missie werd, hoe meer je zag komen. Eerst liepen wij tussen de HESCO-wallen. Nou, dat zijn eigenlijk muren ter bescherming. En daarna ging je naar... Uh, dat is uitgebreid. Ik zal ook nooit vergeten in het nieuws van... Uh, onze jongens slapen allemaal in panzertenten. Nou, wij keken naar boven. We zagen uh, camouflage net. En we zagen de rakettenboortieren binnenkomen. Sure. Dus uh, dat is wel even een eye-opener. Ja ja, ja, ja, ja. En, en was Afghanistan uh, heftiger... Uh, dan Bosnië in vergelijking met elkaar? Weet ik niet. Een uitzending voor mij was... ik deed mijn werk. Kijk, het risico was hoger... Hè, tot er wat mis zou kunnen gaan. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar uh, voor mij was het... Ja, ik doe mijn werk. Hm. Dus het zat, ja, Voor, voor het was het zwaarder... dan voor mij. Laat me daarop houden. Ja, ja, ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Want uh, Afghanistan was natuurlijk... puur oorlog. Ja, en uh, dat zal ik ook nooit vergeten van uh, wat mijn vrouw tegen me zei, weet je. Dus wat, als wij werden aangevallen, eh, kamp Holland, uh, werd zij door iedereen gebeld, oh. hey, Weet je, die nog, leefbeurde nog, is hij niet gewond. En daar werd ze gek van, ja. weet je. Niet tot ze geen contact met mij had, maar tot mensen om mij heen uh, steeds om vroegen. Dus de tweede keer dat ik naar Afghanistan ging, had ze gezegd van, hé hey, mensen, laat me met rust. Weet je, ik uh, pak het wel zelf aan. Ja. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want, want kon je vanuit Afghanistan uh, redelijk makkelijk contact opnemen met je vrouw? Ik ben verbindelaar, hè. <lacht> <lacht> ja, officieel, hè officieel hadden wij natuurlijk daar uh, welfare. Welfare is, uh, ja, kon je gewoon uh, internetten met Europa of met Nederland, laat me zo zeggen. Wel, tijdverschil 3,5 uur. En uh, als er een bepaalde situaties kwam, moest ik uh, ja, de black hole initiëren. Dus gingen alle verbindingen gingen uit, richting thuis natuurlijk. Uh, omdat het niet de bedoeling is, er gebeurt wat. Totdat via zo'n lijn, weet je, een familie werd uh, geïnformeerd dat er wat was gebeurd. Maar als verbindelaar hadden wij altijd wel uh, mogelijkheden om uh, ons thuisgrond te contacten. He said we both could use a beer. And I said, hell, why not? What started out as one night turned to six months just like that. He never had a ring on, so I never thought to ask. But then last night, I saw a message on. never wanted to be that girl van Ashley McBride terug in de tijd met Buddy naar zijn tijd in Afghanistan waar kamp Holland werd opgebouwd dat deden jullie denk ik uh, ja, het heet kamp Holland maar het is denk ik ook dat je je buitenlandse collega's tegenkomt nou we zaten op een uh, ja, Hollandse kamp we hadden wel uh, TV1 hadden we Amerikanen hadden wij uh, op een uh, buitenpost en we hadden uh, dacht ik uit mijn hoofd, Saoedische uh, special forces hadden we ook. Want uh, ik moest daar uh, verbindingen leggen. Dus we hadden wel wat... Uh, en de Australiërs, dat was een gecombineerde kamp. Nederlands-Australiërs. Dus dat waren de buitenlanders. Uh, ja, ja. Op buitenlanders. Onze buitenlandse collega's, ja. ja. Uh, hoe, hoe kan je het beste aan de luisteraar uitleggen? Verbindingen aanleggen. Is dat, we zagen hier in het Nationaal Militair Museum een kar met uh, allemaal haspels met, met draden erop. Maar het, gaat dat tegenwoordig allemaal draadloos? Niet draadloos. Uh, want toen die tijd hè, draadloos. Uh, de beveiliging was nog niet uh, ja, uitmunt. Dat ging op op de ouderwetse manier. Uh, uh, als we kijken uh, radioverbindingen. Uh, satellietverbindingen, maar wel allemaal vercijferd met crypto. Uh, dat is naar buiten. En op het kamp zelf hadden wij ja, een, uh, een netwerk uitgerold. Een militair netwerk waar mensen konden werken. Ja. Nu is, uh, denk ik ineens aan dat de politie gehackt is. De, de, de alle gegevens van de politiemedewerkers liggen op straat. Of tenminste, die zijn gestolen. Kan zoiets eigenlijk ook bij Defensie gebeuren? Uh, alles is mogelijk. Uh, je moet eigenlijk zien... Een zwakke punt van een netwerk is de persoon die het gebruikt. Ja. Als de persoon niet keurend is op gebruik van een militair netwerk... wat mag wel, wat mag niet. Je mag niet zomaar een USB aansluiten. Je kan niet zomaar data eraf halen. Dus onze netwerken zijn beveiligd. Alleen de persoon die het gebruikt zal altijd het zwakke punt zijn. Als hij een fout maakt, kan ik de beste beveiliging hebben. Maar dan kunnen we data kwijtraken. Ja. Oké, okay, dus het, het risico ligt er altijd... Ja, maar daarvoor moeten we gewoon scherp blijven en uh, iedereen uh, op de hoogte houden van wat wel en niet mag. Is het door de, zeg maar de, de toestand van, in de wereld met de, de oorlog in de Rusland, Oekraïne en uh, uh, de Israëli's, is, is het daardoor zeg maar, de sfeer en de alertheid binnen Defensie groter geworden? Ja, niet groter. Het was er al. Alleen het is nu uh, de bewustwording dat het heel dichtbij kan komen... groeit steeds. Eh, want we gaan misschien toch naar onze eerste taak. Eh, want stel voor het gaat, uh, artikel 5 treedt in... Uh, een NAVO-partner wordt aangevallen. Yeah, dan moeten wij daar gewoon ondersteunen en helpen. Ja. Dus dan uh, is het alle hens aan dek. Yes. En dat is denk ik wel even uh, een mindset wat veranderd moet worden. Want als we kijken naar onze jeugd tegenwoordig... Of deze generatie, zijn nog met vrede opgegroeid. Ik heb ja. nog de Koude Oorlog meegemaakt, weet je, dus dat is anders, maar als je de jeugd nu vraagt, weet je, van, moeten wij helpen? Niet, dan is dat best wel af en toe uh, confronterend, dat de meesten zeggen, ja, dat is niet onze pakje aan. Ja, dat, dat kom je op straat tegen, want jij spreekt natuurlijk veel jongeren. Yes, als recruiter kom ik op heel veel scholen, van VMBO tot HBOW, dat dus zijn alle niveaus. En dan geef ik ook uh, lessen, voorlichtingen. En dan komt dit uh, ook gewoon ter sprake van. Hey, stel voor, uh, de opkomstplicht wordt weer ingevoerd. Hey, want de dienstplicht bestaat nog. Jullie krijgen allemaal een brief van jullie 17 jaar zijn. van u bent geregistreerd binnen uh, het ministerie van Defensie. Alleen u hoeft niet te komen dienen. Want de opkomstplicht is opgeschort, niet afschappen opgeschort. Dus uh, dat is best wel altijd uh, hele mooie discussies. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, zie je de kinderen een schrik eigenlijk van oeps, uh, misschien ben ik straks aan de beurt. Zeker, want uh, nou, ik zeggen: de besef uh, bij hun is er niet, weet je, het is een uh, ver van mijn bed show, dit heeft geen impact op mij. Dus dat is af en toe uh, confronterend, maar zeker wel uh, een bewustwording. Everybody's. Out. EN verder met Buddy en we gaan praten over het werk van Buddy als recruiter. Word je vaak gevraagd eigenlijk, om op school een praatje te houden? Uh, ja, dat gaat allemaal via onze planner. We hebben elke regio, ik zit in regio West, dat is de Randstad, uh, daar komen alle verzoeken binnen en die worden gewoon ingepland. Uh, maar ik als recruiter krijg ook vaak gewoon verzoeken rechtstreeks, rechtstreeks uh, via ja, social media, noem maar op. En als er uh, in mijn agenda tijd voor is, ga ik daar naartoe. Oh ja. Over social media gesproken. Je bent buitengewoon actief op social media. Dat is gewoon een onderdeel van je werk. Ja. Dus, uh, ik vind van wel. Laat me het zo zeggen. Want uh, onze doelgroep zit op social media. Weet je, Tegen mij was ook uh, toen ik dit begon met werken. Social media. Uh, terughoudend in zijn. Maar wat ik al zeg. Onze doelgroep zit daarop. En uh, kijk. Ik zie nu. Ja, zes, zeven jaar verder. En ik heb uh, best wel uh, veel kunnen bereiken met social media. En daar ben ik uh, stiekem toch wel trots op. Nou, dat, uh, dat, dat mag zeker. Want uh, het is nogal wat. Uh, je bent ook dagelijks terug te vinden op social media. Ja, wat ik zeg, dat hoort uh, bij mijn werkzaamheden. Hè? Ik, uh, als militair... Ja, Misschien te, het is altijd, maar ik vind mezelf 24 uur 7 dat ik uh, militair ben. Dus dan kan ik ook dingen doen. Ja. Ja, je hebt een druk leven als uh, recruiter, toch? Uh, dat is, je, je, bent, je reist zo'n beetje het hele land door. Officieel reis ik alleen, alleen maar in mijn eigen regio. Ja. <laughs> in mijn eigen regio is Den Helder, Dordrecht, Utrecht. En alles wat in dat vak uh, plaatsvindt, dat uh, hoort onder mijn regio... En af en toe ben ik wel uh, stout en dan ga ik de grenzen over en doe ik in andere regio's dingen. Ja, ja. En, uh, maar de andere regio's hebben denk ik, uh, daar heb jij uh, ook collega's hier met hetzelfde takenpakket. Yes! Maar soms word ik gewoon gevraagd, weet je, wil je alsjeblieft uh, bij ons komen? Ja, ze vragen je specifiek, hè? anders hadden ze wel via de organieke lijnen, uh, ja, van de collega's bereikt. Maar als iemand me echt specifiek vraagt, van, kan je alsjeblieft naar me komen? Heb ik tijd? Maak ik daar tijd voor? Want uh, ja, ik kom hier het Nationaal Mu Militair Museum binnenwandelen. ik zeg, ja, ik heb een, uh, een afspraak en een interview met, met Buddy bij Defensie, oh, dat, uh, dat uh, u, u bent bekend. <laughs> ja, dat is gewoon, uh, dat komt gewoon mooi bij kijken. Dat was niet mijn bedoeling, maar... Uh, maar dus... dat, dat heb je natuurlijk dan wel. Ik bedoel, je, je, je komt in de publiciteit, je wordt gevraagd ook voor uh, tv-programma's, toch? Ja, ik heb op uh, tv-programma's uh, dingen voorgedaan, ja. maar wat ik al zeg, weet je, zolang het past uh, in het militair zijn, uh, kan ik dat doen. Ja. Wat vind je zo leuk aan re recruiter zijn? Uh, mensen vertellen over defensie, hè? want niet veel mensen weten wat wij doen, tenminste wat ze weten is van tv, maar tv is niet altijd uh, accuraat, laten we daarop bouwen. Ja, ja. Uh, en maar wat wil je ze dan uh, vertellen over defensie? Dat Defensie een hele mooie springplank is voor de burgerbedrijfsleven. En dat bij Defensie ja, heel veel over jezelf kan leren, maar vooral uh, ja, samenwerken met andere mensen. Zo zie jij Defensie, goed samenwerken. Zonder samenwerken komen we niet ver. Hè? Ja, als je bij ons binnenkomt, dan krijg je al gelijk een buddy aangewezen en met z'n tweeën ga je dingen doen. En bij ons één is geen, dus uh, wat je vaak nu ziet natuurlijk in de ja, burgerbedrijfsleven, uh, iedereen voor zichzelf. Weet je, ik, ik en de rest kan stikken. Bij ons is dat niet. Wij doen alles als groep zijnde. En dat is echt een goede basis, natuurlijk, voor de toekomst. Ja. Mooie one-liner. Geen is, uh, of uh, één is geen. Ja, ja. Hey, ik heb het niet verzonnen. Ik heb, uh, <lacht> ik heb ergens gehoord, dus. Uh, uh, het, is, het is niet mijn quote. Nee, nee, nee. nee. ik vind het wel mooi. En, en dan, en dan uh, je, je komt dan bij Defensie, je krijgt een buddy toegewezen. En dat. En dan krijg je steeds meer zeg maar, een groepsdynamiek. Je... Ja, groep. Bij ons, draait alles draait om de groep. Want uh, iedereen is goed in iets. Je bent niet in alles goed. Je vult elkaar aan. En dat is het mooie bij Defensie. Als jij binnenkomt, je hebt de hele samenleving heb je. Je hebt Noordelingen, Zuidelingen, uh, mensen uit de randstad. Uh, alle kleuren en geuren. Man, vrouw, uh, wat er tussen zit. Weet je, voor sommige mensen zijn dat heel confronterend in het begin. Maar uh, dat wordt in de uh, ja, tegenwoordigheid Bokkel, basisopleiding Koninklijke Landmacht. Vroeger was het AMO, Algemene Militaire Opleiding. Uh, wordt dat uh, eruit gehaald? Hè? We zijn allemaal hetzelfde en we gaan samen uh, voor één doel. It was all the to keep from crying Sometimes it seems so useless to remain Call me, Will and Jenny. And whistles on, and I felt obligated to include it on this album. The last verse goes like this. Yeah. Well, I was drunk the day my mama got out of prison. mijn name. Ik heb er even op moest studeren een best lange titel van Christine Koes of Soe. Het is maar allemaal net hoe je het uitspreekt. Uh, dit was even, uh, ja we hebben net geluisterd naar Buddy bij Defensie. En na het nieuws uh, natuurlijk nog een heel uur Buddy. En uh, tot aan het nieuws gaan we luisteren naar muziek van Indio Morricone. En tot over. Verbazing, uh, mijn verbazing, staat hij in een lijst van country en western music. Nou, daarom het, uh, maar de, het album Once Up Time in the West uit de kast getrokken. En we gaan dan ook naar één uh, of twee werkjes luisteren. Graag tot straks voor nog een uur. Buddy bij Defensie en Country Music.